De Bredenburg. Dit is de Bredenburg. Jan, ben je daar? Over. Ja, dag Willem. Jan is present. Over. Uh, mooi zo, dat is goed om te horen. Zeg, uh, inleiding heb ik. Uh, ik vertel nog iets over het zeehondje. Het gaat goed met hem. Um, en dan heb ik een vraagje aan je, wat na zes dagen je grootste verlangen is. We praten wat over de stem, net als Bommans, die eenzaam was naar het contact. En verder dacht ik over het hek, dat zeg ik ook in de inleiding. En de gebeurtenissen he, van de afgelopen 24 uur. Over. Ja, en ik wilde nog wel een paar dingen even zeggen over die jongens, weet je wel, die dat, uh, die, die fles gegooid hebben van de vliegbasis. Dat vind ik wel even aardig eigenlijk. En, uh, en dan uh, wilde ik nog even een klein woord richten tot Klaas Schipper en, en Strandvochthuizing. En de hoe heette de ANWB-consul ook weer? Cor Leijzer. Oh, uh. Cor leizer, over. Hoe, hoe spel je dat precies, Cor? De lezer. de leizer. Cor, de C-O-R, en dan komt er de, D-E, leizer E-L-E-Y-S-E-R, over. Het is dus Cor de Klopt dat? Over. Is oké, okay, over. Nou ja, verder moeten we het maar uh, even afwachten. Uh. Uh, zeg wat ik zeggen wil. Uh, morgen, hoe laat komen, komen ze precies? Over. helaas. 9 uur weg. uur. Kwart voor elf ongeveer uh, bij het eiland. Kwart voor elf. over. Zal ik zorgen dat, nou ja, alles is er al zo'n beetje. Hè? Ik leg, euh, ik leg, ik lig in een volledig euh, naakte tent bijna. Alleen het gaststel om de garnalen te koken. En verder is er, uh, staat alles al hier. En ik zal zorgen dat het morgen dus uh, hè, bij het hek staat. Huh? En uh, over. Mooi zo, goed, uh, we willen nog even weten waar het hek staat. Over. Het hek staat precies waar je aankomt. En, en overal waar je komt dus. He? Het hek staat om het hele eiland, het geeft niet waar je komt. He? Maar vooral ook waar je aankomt, daar uh, is de hoofdingang. He? Daar is de deur met, uh, met, uh, met uh, dingen en zo, met de bel en, een, uh, en nog wat spul en zo. Over. Goed Jan, dat uh, vertellen we in de uitzending ook. Je krijgt van nu af aan de uitzending van uh, Hilversum te horen.